Ja, we starten vandaag dus met een nieuwe serie en uh, uh, alweer een aantal jaren geleden hebben we ook zoiets serie gedaan, toen wat korter, we doen het nu helemaal uitgebreid. En op een gegeven moment waren de mensen die zeggen van ja, je hebt ooit eens iets daarover verteld, uh, zou je dat nog eens willen doen? Dus ik dacht, ik ga het doen en ik ga hem helemaal uitbreiden. Dus acht weken lang staan we stil bij relaties, liefde en seksualiteit. Waarom? Ja, omdat we geloven dat dat zo belangrijk is in het leven. Voor elk mens. Iedereen heeft hiermee te maken. Iedereen heeft te maken met relaties in zijn straat, in je omgeving, naar je familie toe, naar vrienden toe. We hebben ook allemaal te maken met gebroken relaties. We hebben ook allemaal te maken met ruzies. Liefde. We reageren niet altijd liefdevol. We worden wel allemaal heel blij van liefde als mensen aardig voor ons zijn. En seksualiteit uh, is ook iets prachtigs wat God zo mooi heeft gemaakt, waar we ook enorm van kunnen genieten, uh, maar waar ook dingen in misgaan, waar ook frustraties in zijn, waar dingen in kapot gaan. Dus uh, daarom hier een serie over. En vandaag starten we met de eerste, liefde is. Doe ik iets verkeerd, gaat daar iets verkeerd of zal ik switchen qua microfoon of zal ik hier nog iets doen? Nou ja, hij is al helemaal goed gedraaid. Gaan we dit nog proberen, of dit nog beter wordt. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ja, liefde. En als je het over liefde hebt en je hebt het over de Bijbel, en we gaan luisteren naar de Bijbel... Dan uh, is één hoofdstuk wel heel erg mooi daarover in de Bijbel. Dat is 1 Corinthiërs 13. Een stuk uit de Bijbel, wat we nu met elkaar gaan lezen. 1 Corinthiërs 13. En ik nodig iedereen uit om er een Bijbel bij te pakken. Onder de banken liggen ze klaar voor je. 1 Corinthiërs 13. En dat vind je, 1 Corinthiërs 13, op bladzijde. Daar komt-ie. Wat zei de 1793? 1 Corintius 13. Daar gaan we met elkaar vandaag naar kijken. Dat is ongeveer liefde is. Wat is liefde? Daar gaat het vandaag over. Liefde is. Het is een prachtig stuk. Zowel binnen de kerk als buiten de kerk wereldwijd. Bekende, bekend stukje literatuur. En uh, hier gaan we vandaag door woorden bemoedigd, geloof ik. En iets van Gods liefde zien. de 1793. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken... maar ik had de liefde niet... dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben... De gave om woorden van God door te geven aan mensen, betekent dat? En dan zou ik de gave hebben om alle geheimenissen te weten. En als zou ik alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niet. Hoe is de liefde dan? Nou, de liefde is geduldig, vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. En ze verdraagt alle dingen. Ik ga nu nog een keer lezen, nu nog uit de andere Bijbelvertaling. Soms helpt het om verschillende Bijbels te lezen. Zodat het goed bij ons landt, zodat het goed aankomt. Dus je kunt meelezen uit die vertaling die je in je hand hebt. Of gewoon luisteren. Er staat boven hier, zonder liefde is alles zinloos. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige geest je alle talen van de wereld spreken en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan betekent je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken... en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen... zonder liefde is het niks. Als je geen liefde hebt voor anderen... dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit... En al geef je het geld aan de armen, zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Maar wat is dan liefde? Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn. Liefde is niet vertellen hoe goed je bent. Liefde is jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen. Liefde is niet alleen aan jezelf denken. Liefde is geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. En door de liefde blijf je altijd volhouden. Nou, dit is een bekend stuk wat ook wel wordt gelezen als mensen gaan trouwen. En dan hoor je die mooie woorden in een andere vertaling, de liefde vergaat nooit. En alle Bruiloftsgasten denken dan, oh, wat is dat toch mooi. En misschien zijn er ook wel mensen die dan in de zaal zitten en denken, oh ja, ooit op mijn huwelijksdag was ik ook zo blij. En oh ja, mijn huwelijk is toch niet helemaal wat het was geworden. Maar goed, in ieder geval, allemaal romantische gevoelens. Ja, en de schrijver die heeft waarschijnlijk geen bruiloft in zijn hoofd gehad toen hij het schreef. De schrijver, Paulus, die had een kerk in zijn hoofd, de kerk in de stad Corinthe. Een hele jonge kerk die nog maar kort bestond, waar heel veel mensen kwamen die nog nooit iets met Jezus hadden gehad. En op een bepaald moment is Jezus in hun leven binnengekomen en zijn ze hem gaan volgen. En in die kerk gaat er heel veel mis. In die kerk dagen volgelingen van Jezus elkaar voor de rechter. In die kerk plegen mensen overspel. Op een gegeven moment gaat er iemand naar bed met de vrouw van zijn broer. En die zitten allemaal in dezelfde kerk. Vreselijke dingen gebeuren daar. Veel liefdeloosheid. En in die kerk zijn mensen ook erg onder de indruk van zichzelf. Ze hebben bepaalde gaven en talenten van God gekregen en zeggen, moet je maar eens zien wat ik allemaal wel niet kan. En dan zegt Paulus eigenlijk, van, ja, er is iets wat veel belangrijker is dan wat je nu allemaal met elkaar denkt, namelijk liefde. Liefde, een liefdevol karakter. Hoe krijgen we dat? Hoe gaan wij leven vanuit liefde? Hoe leren wij liefhebben? Hoe worden we daar beter in? Dat zijn een paar stapjes die ik wil zetten vandaag. Dus ja, heel mooi die romantische gevoelens van de trouwdag. Maar hier wordt nog meer gezegd over de liefde. En dat doen we in drie stapjes. Eerst zegt Paulus een aantal dingen over wat is liefde niet? En dan zegt hij een aantal dingen over wat is liefde wel? Dus we beginnen even met wat is liefde eh, niet? Dan liefde gaat over de ander... En dan groeien in liefde. Nou, in vers 2 gaat het eigenlijk vooral over die mensen die zo, in, ja, zo onder de indruk zijn van zichzelf. Mensen met gaven en talenten. En die daar ook uh, goed in zijn. En die ook die gaven en talenten inzetten. Maar Paulus zegt eigenlijk: het gaat niet uiteindelijk om hoe het er allemaal uitziet aan de buitenkant. Maar het gaat uiteindelijk om je hart, om je karakter. Je karakter is belangrijker dan je gaven en talenten. Je zou het zo kunnen zeggen, gaven en talenten lijken op juwelen, als een soort van ketting om je nek, gaven en talenten. Maar hoe wordt jouw hart een juweel? Liefde maakt dat je hart zelf een juweel kan worden. Nog een keertje, gaven en talenten lijken op juwelen die iemand om zijn nek heeft maar hoe wordt jouw hart een juweeltje? En liefde kan dat veroorzaken. Even een voorbeeldje om het wat dichterbij te brengen. We zijn hier in de kerk, uh, hebben we net gevierd afgelopen najaar dat we hier vijf jaar zondagbijeenkomst hebben. Dat we hier vijf jaar een gemeenschap hebben die regelmatig samenkomt. En waarom doen we dat? Dat doen we omdat we houden van Amsterdam Nieuw-West. Toen ik hier kwam wonen om te starten met deze kerk, toen was het yes, we willen graag dat mensen in Nieuw-West... Ook Gods liefde gaan ervaren. Dat mensen Jezus leren kennen, de bron van liefde. En dan ga je onderweg en op een gegeven moment kan het zomaar gebeuren, heb ik bij mezelf gemerkt, dat je op een gegeven moment bezig bent met kerk zijn. Waarom ben je kerk? Ja nou, ja kerk, dat is gewoon kerk. En dan ben je die liefde op een gegeven moment kwijt. Of dan wordt het zelfs, ja ik wil graag een mooie kerk hier, want dan ben ik een voorganger met een mooie kerk. Dan Gaat het gaat dus niet meer om liefde voor de mensen in de wijk, maar om liefde voor mezelf. En dat kan zomaar gebeuren. Dat die liefde op een gegeven moment verdwijnt. Dat je misschien zelfs met goede motieven aan iets bent begonnen. En op een gegeven moment zijpelt het weg. Maar het gaat uiteindelijk om het hart. En niet om wat er aan de buitenkant allemaal zichtbaar is aan graven talenten. Dat is ook mooi. Maar het karakter is belangrijk, zegt Paulus hier. Er zijn ook mensen die zeggen, ja het gaat inderdaad niet om de buitenkant, het gaat om wat er uiteindelijk uit je hart voortkomt, namelijk goede dingen doen voor mensen om je heen. Dat is vers 3, lezen we dat. Goede dingen doen voor de mensen om je heen, misschien zelfs jezelf laten vermoorden om het geloof. Of misschien zelfs al je bezittingen weggeven aan de arme mensen. Maar Paulus zegt, ook dat zonder liefde is toch niks waard. Harde woorden vind ik dit. Paulus zegt, dat is niks waard. Als je het allemaal hebt, het gaat niet iets opleveren. Als het niet is, vanuit liefde. Want het gaat uiteindelijk om die binnenkant waarvanuit het gaat gebeuren. Oké, okay, wat is liefde dan wel? Liefde gaat over de ander, heb ik opgeschreven. Liefde gaat over de ander. En ik zocht even bij Wikipedia een um, omschrijving van liefde... Uh, en ik kwam het volgende tegen. Liefde betekent diepe genegenheid of toewijding. En dan komt het voor een ander. Je kunt ook zelf liefde hebben, maar hier hebben ze dan even voor een ander op het oog. Dat je dus denkt aan wat vindt de ander prettig. Wat vindt de ander fijn. Dat is een heel belangrijk kenmerk van liefde. En het is toewijding naar die ander. Dus zo kwam ik bij, liefde gaat over de ander. Dat is misschien ook de ander met een kleine letter A, maar ik heb ook bedacht, toen ik dit aan het bestuderen was, liefde gaat ook over de ander met een hoofdletter A. En dat blijkt eigenlijk vooral als je kijkt naar die versen 4 tot en met 7. Daar zien we dat Paulus, de schrijver van deze brief, dat hij de liefde verpersoonlijkt. Hij maakt er een persoon van. Hij maakt de liefde niet alleen maar als abstract, ja, liefde mooi, nee. Hij maakt er een persoon van. En welke persoon dan nou? In het tweede hoofdstuk van deze brief zegt Paulus, ik kom jullie niets anders vertellen dan Jezus Christus, de gekruisigde. Over hem wil ik het alleen maar met jullie hebben, de hele tijd. En ik denk dat het in 1 Corinthius 13 ook daarover gaat. In 1 Corinthius 2. Vers 2 kun je lezen dat Paulus zegt, ik ga jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, de gekruisigde. En Jezus is namelijk die persoon, liefde. God wordt ook liefde genoemd in de Bijbel. In, in Johannes hoofdstuk 4. God is liefde. Dus ik denk dat liefde is hier een persoon Dat is heel belangrijk. Waarom? Als je dit leest, de versen 4 tot en met 7. Vanuit het idee van, oké, okay, dat moet ik dus gaan bereiken in mijn leven dan wordt het wel heel ingewikkeld. Want die liefde is zo hoogdravend, zou ik bijna willen zeggen, zo mooi, dat, dat haal ik nooit. Volgens mij moeten we dit in de eerste plaats lezen als liefde die er is voor jou. Door God, door Jezus. En als dat je raakt, kan het een richtlijn voor je eigen leven worden. Waar je nooit aan zult voldoen, maar waar je wel naar kan streven. Maar allereerst is het iets wat iets zegt over een persoon. De persoon Jezus. Nou, als we het zo gaan bekijken, en dat gaan we nu even doen, dan gaan we even door die vers lopen. Door 4, 5, 6 en 7. Allereerst, de liefde is geduldig. Ja, als we zien over hoe Jezus zijn karakter is, dan zien we dat een geduldig iemand. Als ik eraan denk, ik ben nu zo'n 13 jaar volgeling van Jezus. Als ik denk, hoe vaak ik in die 13 jaar dingen mis heb gedaan, dan zie ik dat God enorm geduldig met me is. Hij is niet van, zo, nu ben je mijn volgeling, alle verkeerde dingen, eruit, nu gaan we even normaal leven. Nee, hij doet het heel geduldig. Hij gaat stapje voor stapje met mij. En ik ben dankbaar dat hij niet op dag één heeft verteld wat er allemaal niet goed is in mijn leven, want dat had ik niet overleefd. Maar gaandeweg is hij mij door zijn liefde aan het veranderen. Maar hij is heel geduldig, Jezus. Jezus is geduldig. Jezus is vriendelijk. De liefde is vriendelijk. Dat zien we ook echt. En Jezus zegt ook in de Bijbel... Ik wil niet dat jullie slaven zijn van mij. Nee, ik wil dat jullie mijn vrienden zijn. In Johannes 15, vers 15 kan je dat lezen in de Bijbel. Ik wil dat jullie mijn vrienden zijn. Jezus wil vriendschap. Hij is vriendelijk. Verder, de liefde zoekt niet haar eigen belang. Jezus kwam niet op aarde... Voor zijn eigen belang. Maar hij kwam op aarde voor ons belang. Voor jouw belang. Voor mijn belang. Er was een moment aan het eind van het leven van Jezus. Toen Jezus werd geconfronteerd met het feit dat hij zou gaan sterven. Dat Jezus zei. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus hing aan een kruis. En God trok zijn handen af van Jezus. Omdat Jezus al de verkeerde dingen van de wereld op zich kreeg. En dat gaat niet samen met een heilige God. En God trok zijn handen af van Jezus. En Jezus zei, waarom verlaat u mij? Dat deed hij, waarom? Omdat hij jouw belang op het oog heeft. Niet zijn eigen belang. Daar ging Jezus niet voor. Jezus ging in de Godverlatenheid. Hij ging naar de plek waar God niet is. Jezus ging naar de hel. Bizar. Jezus gaat naar de plek waar God niet is zodat wij daar nooit naartoe hoeven gaan. Waarom? Omdat hij jouw belang op het oog heeft. En doordat hij dat heeft gedaan, is er contact met hem mogelijk. Is het mogelijk dat elke barrière tussen God en ons weg wordt gehaald. En dat die liefde gaat stromen. Tussen God en jou allereerst. En dan ook van jou weer naar God toe. En van jou naar de mensen om je heen. En van jou ook naar jezelf. Het kruis is het symbool van het christendom. Ik zei het net al even. Mooi al die dingen die we hier proberen, maar het gaat uiteindelijk om het centrum. Het symbool van het christendom. Het gaat om het symbool van liefde. Het kruis is wat mij betreft niet allereerst een martelwerktuig, maar het is wat mij betreft allereerst het, teken, het ultieme teken van liefde. Een hartje hebben we ook geïntroduceerd met elkaar, maar een kruis is het wat mij betreft nog veel meer. Want daar zien we een God die niet de belangen van zichzelf aan het dienen is, maar onze belangen. Supermooi. En daar is ook een mooi lied over en dat gaan we met elkaar bekijken. Amazing Love. Amazing Love. En dat lied Amazing Love, dat, um, daarin zie je ook beelden van het leven van Jezus. De eerste helft van het lied... Laat zien hoe Jezus is. Dan komt er een prostituee bij hem en die wordt niet veroordeeld, maar geliefd. En dan gaat hij dingen vertellen over de liefde. En de tweede helft van het lied is de dood van Jezus. En, daar, en dat zien we door de ogen van Maria. En dan wordt er gezongen Amazing Love. Verbazingwekkende grote liefde die God heeft voor jou en mij. Laten we het daar samen naar gaan kijken vanuit het idee van belangeloos, maar... Voor onze belangen ging het. Okay. I'm forgiven, I'm Heftig uh, filmpje van, uh, met beelden van de passion, van de film. En uh, toen die film uitkwam, toen heb ik eens gevraagd aan mijn docent. Die uh, was gespecialiseerd in het Nieuwe Testament. van Is dat nou echt hoe zo'n zo dood ging in die tijd? Of is het allemaal een beetje overdreven door Mel Gibson? Hij zei, nee, dit is echt hoe het is. Hij vond het een vreselijke film. Uh, misschien wel velen hier ook. Ik vond het niet een vreselijke film, maar... Uh, uh, die beelden zijn wel heel erg indrukwekkend. En wat heeft dat nou te maken met liefde? Nou, belangeloze liefde die Jezus daar toonde om alles op zich te nemen. Maar het nadeel van die beelden vind ik altijd een beetje. Is één, je krijgt een gezicht van Jezus. Terwijl niemand weet hoe Jezus eruit ziet. Dus ik zou zeggen, vergeet zijn gezicht vooral weer. Uh, maar nog een ander nadeel is, hier zie je alleen maar lichamelijk lijden. Het geestelijk lijden wat Jezus op dat moment doorstond was... Vele, vele, maat, vele malen groter. Hoe ik het wel eens zie is dat er een soort van trechter boven zijn hoofd hing toen hij aan het kruis hing. Waar alle duisternis van deze wereld zo in werd gekieperd. Alle oorlogen, alle eenzaamheid, alle misbruik, alle liefdeloosheid kwam allemaal op hem terecht. En dat is bij zo'n film ook helemaal weg. Het gaat alleen maar over lichamelijk lijden. Maar toch kan dit helpen om te zien, oh ja, dit heeft God voor ons gedaan. Waarom? Omdat hij zo graag wil dat wij allemaal gered worden. Dat wij allemaal gaan leven vanuit zijn liefde voor ons. Vanuit zijn liefde gaan leven naar de mensen om ons heen. En Jezus heeft dit doorstaan en Jezus werd niet verbitterd. Ja, de liefde wordt niet verbitterd, hebben we gelezen. Jezus werd ook niet verbitterd. Jezus wist, ik sterf voor liefdeloze mensen. Ik sterf voor mijn vijanden. Ik sterf voor mensen die mij niet willen. Maar hij zei ook nog aan het kruis, vader vergeef de mensen. Ze weten niet wat ze doen. We lezen ook, de, de liefde bedekt alle dingen. Jezus bedekt alle dingen. Alle dingen die aan ons kleven, die niet goed zijn. Jezus bedekt ons, lezen we ook in de Bijbel. We kunnen ons laten bekleden met Christus. Dat betekent alle verkeerde dingen, alle smerigheid in ons leven. Op het gebied van relaties en liefde en seksualiteit. Al die dingen, hij bekleedt het. Hij overdekt het. Hij zegt niet, oké, okay, allemaal niet erg. Nee, het wel duidelijk, heb je ook berouw van die verkeerde dingen in je leven. Maar dan is er 100% vergeving. Jezus absorbeert alles. En ook alle gevolgen van liefdeloosheid in mijn leven en in deze wereld worden ook door Jezus geabsorbeerd, zou je kunnen zeggen. Want het is helaas niet zo dat liefdeloosheid geen gevolgen heeft. Het werkt door. Als ik onaardig ben tegen iemand, dan heeft die ander daar last van. Die wordt misschien ook wel die middag nog onaardig tegen weer een ander. Het werkt door. Er zijn destructieve gevolgen van liefdeloosheid. En de, het uiteindelijke gevolg is, van liefdeloosheid is de dood. En die dood neemt Jezus ook op zich wanneer hij sterft. In plaats van jou en in plaats van mij. Zodat wij wanneer we sterven mogen weten, oké, okay, ik ga naar de plek waar God wel is. Ik ga niet afgesneden worden van God. Jezus verdraagt ook alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Op een gegeven moment wist Jezus dus van, oké, okay, ik ga sterven. En toen was er een moment dat Jezus zei, kan ik niet op een andere manier deze wereld redden? Kan ik niet op een andere manier uw liefde laten zien dan de kruisdood? Maar, zei hij toen, niet mijn wil, maar laat uw wil gebeuren. Lijkt mij echt bizar. Stel je voor dat je in de gevangenis zit en je krijgt te horen over twee of drie dagen. Krijg je een dodelijke injectie of je krijgt een elektrische stoel. Hoe zijn die laatste dagen dan van je leven? Zo heeft Jezus de laatste dagen geleefd. Nou, hij heeft nog even geprobeerd, kan ik er niet onderuit komen. Maar nee, hij heeft het toch verdragen. De Liefde, hij kwam al even langs. Ja. De liefde overwint alles. Jezus heeft alles verdragen. En hier zie je in het hartje een deuken en is een pleister erop geplakt. Maar bij Jezus is het hart van de hele wereld, zou je kunnen zeggen, uh, gehecht, geheeld. Doordat hij alles heeft overgenomen van ons. En dit kan ons in beweging zetten. Wat we hier lezen over wie Jezus is, kan ons in beweging zetten. Het kan zijn dat je denkt, yes, Jezus, wat u heeft gedaan voor mij, dat is zo onwijs gaaf. Dat ik nu weet, gewoon al mijn zonden zijn vergeven. U heeft zoveel liefde voor mij, dat dat je verandert. En ik merk bij mezelf, ik ben hier elke dag mee bezig, omdat ik dat nodig heb. Elke dag bid ik weer op de Heer, Jezus, dank u wel dat u aan het kruis bent gegaan... Voor mij zonde. Dank u wel dat u zoveel van mij houdt. Dat u dat heeft gedaan. Dank u wel dat u zo blij met mij bent. Dat u dat heeft gedaan. En ik wil vandaag weer daaruit leven. En ik merk dat het dan lukt om dingen te veranderen in je leven. Door die liefde. Zoals we ook hebben gezongen met elkaar. Your love is changing me. En dat is dan ook een proces. Dat is het laatste stapje wat we zo zetten. Groeien in liefde. Hoe kunnen wij dan echt gaan liefhebben? Nou, dit kan je hart veranderen, zodat je gaat veranderen. En ik merk, als ik niet leef uit de liefde, dan ben ik soms echt destructief. Dan beschadig ik mezelf. En dan beschadig ik mensen om mij heen. Als ik steeds weer terug ga naar het leven en de dood en opstanding van Jezus, naar de liefde. Dan denk ik, oké, okay, oké. Okay. ja, Ik ga nu ook proberen om dit naar andere mensen te doen. En ook naar mezelf. En dat het echt zo is dat je daardoor wordt veranderd... Uh, wil ik ook aangeven uh, met een voorbeeldje om het weer wat dichterbij ons te brengen. Ik kwam ooit in een kerk en daar zei iemand tegen me van... ja, weet je, als mensen Jezus gaan volgen in hun leven... dan, uh, dan zie je soms wel ook veranderingen optreden. Maar als mensen eenmaal de vijftig zijn gepasseerd... en ze worden pas na hun vijftigste een volgeling van Jezus... Ja, dan is er in hun karakter al zoveel vastgelegd, dan veranderen ze eigenlijk niet meer zo. En op een gegeven moment werd mijn vader een volgeling van Jezus naast de vijftigste pas. En het bijzondere was, mijn broer en mijn zus en mijn broertje, die allemaal geen volgelingen van Jezus zijn, die zeiden na enkele jaren dat hij volgeling van Jezus was geworden, mijn vader, bah, hij is wel echt uh, aan het veranderen, hè? hij wordt echt vriendelijker. Hij wordt rustiger, hij wordt geduldiger, hij wordt, hij wordt liefdevoller. Als ik met hem praat is hij geïnteresseerder in me. Hij, hij zegt nu af en toe, hey, zullen we samen wat leuks gaan doen? Het wordt een leuke mens. En dat vond ik zo bijzonder dat mensen die Jezus zelf niet willen volgen, dat ze dat wel zien bij iemand die Jezus gaan volgen. Iemand die boven de vijftiger was, waarin het karakter al aardig was gevormd. Dus liefde kan echt, hoe oud je ook bent, kan je veranderen. Kan een mooie mens van je maken. Niet in één week, maar wel uh, in een proces. Dus we hebben gehad, wat is liefde niet? Dan, liefde gaat over de ander, liefde gaat over Jezus. Want de ander, misschien wel goed om even te zeggen, heel veel bijbelgeleerden weet, uh, wereldwijd, die zeggen wel over God, hij is de ander. Hij is niet zoals wij. Dus daarom ook, liefde gaat over de ander. Liefde gaat over God, over Jezus. En dan het laatste, groeien in liefde. Wat dus een proces is. Groeien in liefde. Dus als je ziet, er gaan er nog andere dingen mis in mijn leven. Relax. Ja, er is liefde en vergeving en genade voor jou. En het is een proces. En je kunt daarin groeien. Zoals de Bijbel daar ook over spreekt, over een groeiproces. Groeien in liefde. Wat wel belangrijk is bij dat groeien in liefde. Is dat je ook liefde gaat ervaren in je hart. Ja. Uh, ik heb het al gehad over dat grote. Uh, over de grote gebod. Heb God lief met je hart en je ziel en je verstand en je kracht. En je naaste als jezelf. Ja? Heb God lief met je verstand. Dus begrijp zijn liefde. Begrijp de dood en opstanding van Jezus. Maar ook. Heb hem ook lief met je hart en met je ziel. Liefde is een emotie, dat moet je voelen. En ik hoorde eens van een collega van me. Hij ging op visite bij mensen, die waren een jaar of tachtig. Die gingen hun hele leven naar de kerk. Hartstikke aardige, lieve mensen. En op een gegeven moment vroeg die collega van me, collega-voorganger vroeg aan die mensen van... Hebben jullie ooit wel eens iets van God ervaren in je leven? En ze zeiden, God ervaren in je leven... Ja, je moet niet te veel leunen op je gevoel en op je ervaringen. Je gevoel laat je regelmatig in de steek. Je moet vooral in je verstand weten hoe het in elkaar zit. Nee, ik heb nog nooit iets ervaren van God, zeiden die mens tegen die voorganger. En toen dacht ik van ja, hoe zit dat? dat? Ja, mooi dat ze God dus lief hebben met hun verstand. Maar liefde is ook echt iets dat moet je ervaren. Regelmatig. Elk mens heeft heel hard liefde nodig. Daar word je als je ouders bent met kinderen heel hard van bewust. Als je naar kinderen kijkt, die hebben heel veel liefde nodig. Heel veel zorg, heel veel aandacht. En dat voelen ze. Dat is een emotie, dat is een gevoel. Dus die karakterveranderingen die gaan echt komen als je daarmee bezig bent. Maar het is een proces... En ik heb gemerkt in het proces, werkt het, helpt het, als je regelmatig weer die liefde ook in je hart ervaart. Als je liefde voelt. En daarin stapjes zetten helpt. Je daar bewust voor openstellen, bewust die liefde zoeken, dat helpt echt. Daar gaan we vandaag ook in oefenen. Het is een beetje zoals wat David zegt. David is iemand in de Bijbel die gaat op een gegeven moment, bidt hij tot God, en zegt hij... Restore unto me the joy of thy salvation. Herstel in mij de blijdschap over uw redding. Laat mij steeds weer opnieuw blij worden over uw liefde. Dat komt niet vanzelf, dus dat bid je dan gewoon. Iemand in de Bijbel bidt dat gewoon. Laat steeds weer opnieuw die redding, die liefde door Jezus... in mijn hart landen, zodat ik het kan voelen. Dat ik word veranderd.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 Ik sluit af met één vers, uit, ook van diezelfde schrijver Paulus, geschreven aan de kerk in Romeinen, in Rome, de Romeinenbrief. Hoofdstuk 5, vers 5, daar lezen we. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En we gaan zo met elkaar zingen, ook liederen, ook weer over liefde, Gods liefde voor ons. En tijdens die liederen mag jij, als je dat wil, kort voor je laten bidden. Dat die liefde in jouw hart wordt uitgestort. En misschien zit je hier wel en denk je van, uh, dit is allemaal compleet nieuw voor mij. Liefde die in mijn hart wordt uitgestort. Maar je denkt, nou, wil ik mezelf wel voor openstellen? Dan mag je gewoon hier naar voren toe komen, als, al is het de eerste keer. Misschien zit je hier wel en je zegt... Ja, ik ken het verhaal wel een beetje, maar ik ervaar het niet in mijn leven. Misschien zeg je wel, ik ken het verhaal, maar ik ervaar het nooit in mijn leven. Dan mag je ook naar voren komen om kort voor je te laten bidden. Of misschien zeg je wel, ik ervaar het regelmatig, maar ik wil het ook weer ervaren. Als jij zegt, ik wil dat, dan uh, heb ik ook gevraagd of ook de bidders die er elke zondag zijn, of die ook een moment voor jou willen bidden, ik zal ook voor je bidden als je dat wil. Er zijn een aantal mensen die willen heel kort graag dit gebed eigenlijk voor je bidden. Ze leggen heel kort een hand op je schouder, als je dat goed vindt. En dan bidden ze iets van Heere God, stoort uw liefde uit in het hart van deze persoon. Door uw heilige geest. In de naam van Jezus. Amen.